Trudy met het NOS-journaal. De hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN wil dat er een onderzoek komt naar de dood van de Libische oud-dictator Gaddafi. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Nationale Overgangsraad in Libië werd Gaddafi na zijn arrestatie gedood bij een vuurgevecht tussen Gaddafi-getrouwen en strijders van de Overgangsraad. Maar er zijn ook berichten dat de oud-dictator is geëxecuteerd. Europa heeft de eerste satellieten voor het navigatienetwerk Galileo gelanceerd. Vanaf de Europese ruimtebasis Kourou in frans Guyana is een Russische raket met twee satellieten vertrokken. Galileo is het grootste ruimtevaartproject van Europa... moet een alternatief worden voor het GPS-systeem van het Amerikaanse leger. Daar wordt nu ook in Europa gebruik van gemaakt... maar door Galileo, Galileo wil Europa onafhankelijk worden van de Verenigde Staten. In 2014 moet het Galileo-netwerk van in totaal 30 satellieten... ...in gebruik worden genomen. Rond Eindhoven is een verkeersinfarct ontstaan na twee ongelukken met vrachtwagens. Rond half elf was er op de A2 bij knooppunt de Hoogte in noordelijke richting een botsing met twee vrachtwagens en een auto. In de andere rijrichting, een paar kilometer verderop, reed een vrachtwagen door de vangrail. Hierdoor zijn de A2 en de randweg om Eindhoven in beide richtingen bijna helemaal dicht. Op alle wegen rond Eindhoven staan lange files. Bij het eerste ongeluk zijn de vier inzittenden van de auto gewond geraakt. Een toestand is volgens de politie stabiel. In Amsterdam is de campagne Nederland leest van start gegaan. Tijdens de campagne staat het boek Het leven is verrukkelijk van Remco Kampert Centraal. Van het boek worden ruim 700.000 exemplaren onder de bibliotheken in Nederland verspreid. Ook gaat er de komende weken een tournee langs theater en bibliotheken. De campagne Nederland leest is bedoeld om het lezen te bevorderen. Het weer zonnig, droog en een graad of 11. Ook het weekend is zonnig en fris. Snachts ligt de temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOE. Dit is Wijnaldswaan bij de ANUB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Gooimeren en Blarikum 3 kilometer. Verderop tussen knopend Eemnes en de Schoten 5. A27 breda richting Utrecht. Voor de brug bij Gorkum 4. Verderop tussen Houten en knooppunt Rijnsweert 3. De andere kant op van Utrecht naar Breda, eerst bij Lexmond 3 kilometer, stukje verderop voor de brug bij Gorkum 3. A28 van Utrecht naar Amersfoort, tussen knooppunt Rijnsweert en de afrit ten Dolder 4. De andere kant op van Zwolle naar Utrecht, staat tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 6 kilometer. Verderop tussen de afrit ten Dolder en knooppunt Rijnsweert 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oh, Yeah, think about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 ik lijk misschien wel goed doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus dat je zingt wat ik bedoel, ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, ei, hey, ei, hey, hey, hey. Ik neem je mee.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 Ik lijk misschien wel goed doordat je weet wat ik nu voel. Jij ligt als muziek, dus had je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee. Ei, eh, ey. Ik neem je mee. Ei, eh, eh, ey. Ik neem je mee. Geen gevoelens heb, voilà. Terwijl ik nu alleen maar denk: aan ah. wat zij je in de wereld? Zeg me wat je wil. Staren de Van de zeg me wat je Ik neem je mee. Neem je mee, op reis, neem je mee. Stem me dat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, laat je zien wat ik Ik neem je mee, ik neem je mee, ik neem je mee, ik neem je.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 GFM GFM Girl, where you at? Got no strings, got men attached Can't stop that feeling for long, no mm. You're making dogs wanna a Breaking them off your fancy legs But they make you feel right at home now Ooh. See, all these illusions just take us too long And I want it back Cause you walk pretty because you talk pretty Cause you make me sick and I'm not leaving Till you're leaving Oh I swear to something When she's pumping Asking for the reason What does she want me to carry you home? What she want me to buy you things? On my house On my job On my loot Shoes My shirt My crew My mind My father's my thing You can keep your toys in the drawer tonight Oh, all, right. all my dogs talking fast Ain't you got some boat to pass? You shook that room like a star now Yes, you did mm -hmm. All these intrusions just take us too long And I want you so bad Because you walk city, because you talk city Cause you make me sick and I'm not leaving. me to make it now on my house, on my